dat schrijft staatssecretaris Steven aan de Tweede Kamer... na onderzoek door de Inspectie Veiligheid en Justitie... en de Inspectie voor de Gezondheidszorg. De zesjarige Renata werd een jaar geleden met haar familie uitgezet. Justitie wist niet dat ze acute leukemie had. Volgens de EO, die aandacht aan de zaak besteedde... was wel bekend dat het meisje ziek was... en dat ze niet de juiste hulp kreeg. Steven ontkent dat. Een lid van de Senaat in de Amerikaanse staat Virginia... is neergestoken in zijn huis... De politicus ligt zwaar gewond in het ziekenhuis met steekwonden in zijn hoofd en borst. Zijn zoon van 24 is dood in het huis gevonden met een schotwond. De politie heeft aanwijzingen dat de zoon zijn vader heeft neergestoken en daarna zichzelf van het leven beroofde. In Polen is zondagavond een Nederlandse man doodgeschoten. Poolse media zeggen dat de Nederlander door de ex van zijn partner is gedood. De dader schoot eerst de zoon en dochter van zijn ex-vrouw dood... en daarna de Nederlander. Vervolgens pleegde de dader zelfmoord. De vrouw wist te ontkomen. De schietpartij was in een plaats in het zuidoosten van Polen. Portugal heeft zich geplaatst voor het WK voetbal ten koste van Zweden. 2 in Lissabon 3-2. Ronaldo scoorde drie keer. Ook Frankrijk gaat naar het WK in Brazilië volgend jaar. Fransen wonnen de play-offs met 3-0. Eerder vandaag plaatsten Griekenland en Kroatië zich al... Ook zijn vandaag de resterende play -wedstrijden voor Afrikaanse landen afgerond. Ghana en Algerije plaatsten zich voor het WK. Oranje oefende tegen Colombia. In die wedstrijd bleef het 0-0. Het weer geleidelijk droog en opklaringen. De temperatuur daalt vannacht weer tot rond het vriespunt. Morgen eerst nog even zon. Aan het eind van de ochtend regen en een kleine kans op natte sneeuw. Het wordt dan zo'n 5 graden. Dit was het NOS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 en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 2 graden. Binnen zit Mieke van der Wey. Sipko Schat, de door de lokale banken tot aftreden... gedwongen topman van de Rabobank, was inhoudelijk ongeëvenaard, lees ik. Geniaal zelfs. Maar hij miste empathisch vermogen. Emotieloos. Het broertje van Rijkman Groening dus. Wat een duo. Rijkman en Schat. Zou het iets met die namen zijn? Goedenavond, hartelijk welkom bij Met het Oog op Morgen. Zometeen heb ik contact met Sander van Hoorn... want er is vandaag een aanslag gepleegd op de Iraanse ambassade in Libanon. En de vraag is, slaat de Syrische burgeroorlog over op de buurlanden? En dan gaan we ook naar Den Haag. Minister Blok, daar horen we nooit zoveel van. Moest hij niet de woningmarkt in beweging krijgen... Vandaag presenteerde hij zijn begroting. Welke rapportcijfer krijgt hij van Wilma Borgman? En de bokaal voor dappere dokter is uitgereikt aan cardioloog Bart Meijman. Wat is dat eigenlijk voor een prijs? U hoort het zo. En hoe hard wordt er gehuild en gejammerd in landen die niet naar het WK mogen? Even meejammeren met de Oekraïne, IJsland, Zweden en Roemenië. En om 5:12 voor in onze miniserie Vermoorde Presidenten... komt president Garfield aan de beurt. Maar eerst het nieuws van vandaag dinsdag 19 november. De salmonella-uitbraak van vorig jaar... die werd veroorzaakt door besmette gerookte zalm... is niet goed aangepakt. Toen de visbedrijven niet meer wisten... hoe ze de uitbraak moesten stoppen... had de Voedsel- en Warenautoriteit moeten ingrijpen. Die kritiek komt van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Ze hebben een helder persbericht op een gegeven moment uitgegeven... waarin stond zalm moet van de schappen af... Uh, maar ze hebben daarbij geen aandacht besteed aan de afgeleide producten. De zalm, salades, et Vier mensen overleden aan de besmetting en duizenden werden ziek. Het is uh, echt, echt dramatisch geweest. Ik ben heel erg ziek geweest. Het is dat ze in het ziekenhuis was en dat ze er op tijd bij waren. Maar anders hadden we het niet gered. En de gevolgen gaan misschien wel nooit meer over. Ik ben dood en doodmoe. Wat ik nooit. Ik ga iedere middag naar bed. En s'avonds om half elf zeg ik tegen moeders, dat trust. Letselschade specialist Inme Dros spreekt van verwijtbaar gedrag. Je mag van een toezichthoudende instantie van overheidswegen verwachten dat men weet wat men moet doen op het moment dat zo'n grote voedselvergiftiging zich voordoet. En dat wist men niet. Men was niet op de taak voorbereid. Grote overstromingen op het Italiaanse eiland Sardinië. Het water kwam er gisteren met bakken uit de hemel. Om 10 uur in de ochtend ging de kraan open, kan je zeggen... en bleef het maar regenen, twaalf uur lang om daarna als een vloedgolf van de bergen te komen... met 17 doden tot gevolg. Honderden mensen zijn geëvacueerd. Bruggen en wegen zijn weggespoeld en mensen zijn verdronken in hun huizen. Premier Letta heeft de noodtoestand en uitgeroepen... en zijn medeleven betuigd met de slachtoffers. Ik wil hier reconfermeren aan ons, de minister, de aan de familie aan de in Nederland gaat de inzameling voor de slachtoffers op de Filipijnen door... ook na de succesvolle actiedag. De teller van Giro555 staat al op 25 miljoen euro. Fantastisch. Na een superdag gisteren... waar alle Nederlanders ongelooflijk veel hebben gedaan voor de Filipijnen... echt bij elkaar zijn gekomen. Ik ben ontzettend trots dat ik Nederlander ben. In de getroffen gebieden blijkt dat vooral noodhulp voorlopig nog nodig is. Deze man ziet nog niet veel van al het ingezamelde geld. Hij heeft pas één keer hulp gehad. We need the money to buy food. We have already received so many uh, donations from other nations. Yeah. What have we received? We only received only one time. De ellende was voor zangeres Treintje Oosterhuis aanleiding om te beloven dat ze 1 euro zou doneren voor iedere like op haar Facebookpagina wat ze erachter kwam dat dat haar twee ton zou gaan kosten. Ja, ik ben gewoon naïef geweest. Ik dacht, nou weet je, dat is toch tof als ik op die manier mensen kan motiveren. Maar ja, ik ben wel echt geschrokken oprecht van de vaart waarmee dat gaat. Het was in een knipper van een oogwenk was het gebeurd. Dat was nieuws vandaag op radio en tv. Marijke Hageman zit naast mij. Op de krant van morgen. In Haagse achterstandswijken worden minderjarigen geworven om informant te worden van de inlichtingendiensten. Dat beweert het raadslid Van Doorn, een ex-PVV'er die tot de islam is bekeerd. Hij is burgemeester van Aartsen om opheldering gevraagd, schrijft de Volkskrant. Van Doorn zegt dat hij de afgelopen weken 15 jongeren heeft gesproken... die zeggen dat ze zijn benaderd. De jongste van hen was 15. De jongeren zouden worden geïntimideerd door de diensten... die veel over hen lijken te weten. In ruil voor informatie over bijvoorbeeld Syriëgangers en radicale jongeren... krijgen ze geld of er worden bijvoorbeeld boetes kwijtgescholden. De HIVD zegt sowieso nooit te ronselen. Het verstrekken van informatie is vrijwillig... en burgers worden niet onder druk gezet. De inlichtingendienst hanteert daarbij geen leeftijdsgrens... maar het vragen van informatie aan jongeren... gebeurt volgens haar zorgvuldiger dan zorgvuldig. De gestripte zorgverzekering is in trek bij mensen... die dit jaar van zorgverzekering wisselen, valt te lezen in trouw. Waarschijnlijk kiest een half miljoen Nederlanders... voor de goedkoopste polis met een beperkte keuze in zorgaanbieders. Het is zeker niet zo dat alleen jongeren kiezen voor goedkoop. Een van de aanbieders heeft een verzekerde die 101 is... Volgens Trouw hoeft niemand met zo'n uitgeklede verzekering... zich zorgen te maken over acute situaties. Wie een hartaanval krijgt, gaat gewoon naar het dichtstbijzijnde ziekenhuis. In het Nederlands Dagblad maakt Cito zich neidig... over het sneuvelen van een toets voor kleuters. Directeur Roorda vindt dat de Tweede Kamer... het doel van de kleutertoets volledig uit het oog zijn verloren... en dat ze niet doen wat het beste is voor het kind. De Kamerleden die tegenstemden... hebben volgens hem een politiek item gemaakt van een verplichte toets. Daar is hij zelf ook op tegen. Maar er is in zijn ogen niets tegen een vrijwillige toets... om de leerontwikkeling te meten. Zelfs op het consultatiebureau laten ze kinderen... van één of twee jaar testjes doen. Het klinkt nogal verontrustend, de kop boven een artikel in Metro... Werknemer steekt steeds vaker de zaak van zijn baas in brand. Maar vaak zijn de ondernemers zelf de schuld. Ze laten hun personeel door de economische crisis klusjes opknappen. Zoals lassen, solderen en verf afbranden. Het Verbond van Verzekeraars komt morgen met cijfers. Alle records op het gebied van brandschade worden gebroken. In de eerste negen maanden van dit jaar ligt de schade op het niveau van 2000... toen de vuurwerkopslag in Enschede ontplofte. Het gezegde in de brand, uit de brand gaat bovendien niet meer op. De helft van de getroffen bedrijven komt de brand niet meer te boven. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. Do you know what time it is?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 Ja, altijd lekker reggae. Late night sessions. Nou ja, dat is de oog op morgen eigenlijk ook. Iedere dag hè? een late night session. We gaan naar Sander van Hoorn. Het lijkt erop dat burgeroorlog in Syrië overslaat naar de buurlanden. Vandaag viel hij bij een aanslag op de Iraanse ambassade in Libanon meer dan twintig doden. De aanslag werd opgeëist door een aan Al-Qaeda gerelateerde groep en wordt gezien als een bestraffing voor de steun van Iran aan het regime van de Syrische president Assad. Goedenavond, Sander. Goedenavond. Ja, jij zit in Beirut. Wat is de laatste stand van zaken? Ja, ik ben er een, uh, twee uur geleden weggegaan bij die ambassade en daar... Uh, was het toen rustig geworden, wordt zwaar bewaakt nog altijd... heel veel uh, leger op de been en uh, vlak voor de ambassade de beveiligers daarvan... en mensen die, uh, waar het glas aan het opruimen heel veel uh, gesprongen ruiten. Want nou ja, nogmaals, het is bekend, die uh, autobom uh, uh, die is afgegaan in een doorgaande straat... door een woonwijk waar toevallig dan ook die Iraanse ambassade is. Dus vooral heel veel schade aan de gebouwen daaromheen. Ja, heeft de Iraanse regering al gereageerd? Nou, de Iraanse ambassadeur die was er heel snel bij... en die geluiden die zijn later ook uh, gekomen uit Iran. Veroordeling natuurlijk. Uh, en zij zeggen achter deze terroristische daad... Uh, zit heel duidelijk uh, het Zionistische regime... hun uh, benaming voor Israël. En uh, dat is wat officieel de lijn is. Zelfs nadat hier uh, de berichten kwamen... dat er een uh, Soenitische groep achter de aanslagen uh, zat... of in elk geval dat die de aanslagen opgeëist hebben. Ja, door dat ik zei net een aan Al-Qaeda gerelateerde groep. Dus dat, dat is nog, ja. nog, nog onduidelijk. Dus uh, wat is dat voor groep dan? Nou nee, het is het is een groep die uh, al wat langer in Libanon actief is. Niet alleen in Libanon, maar ook in uh, Jemen, bijvoorbeeld, in Syrië. Uh, een groep die uh, soenitisch is. Die twee hoofdstromingen in de uh, islam, shiit, uh, Shiite mm -hmm. en Soenieten. die uh, staan tegenover elkaar in Syrië en uh, in toenemende mate... dus ook hier in Libanon, een land wat ook via die scheidslijnen... Uh, verdeeld is voor een deel. En um, die groep die richt zich dus tegen Hezbollah. Hezbollah is een Sjiitische beweging... en die strijdt samen met uh, de Syrische regering tegen de oppositie. En dus zie je dat die lijnen... Uh, tussen oppositie en regering in Syrië... dat die hier ook in Libanon terug te vinden zijn. En ja, dat, dat is dus de hoek waar uh, iedereen het wel uit verwachtte. En nou ja, wat dus nu inderdaad met die uh, claim ook uh, zo lijkt te zijn. Uh, de groep die uh, op Twitter ook zei... Uh, uh, wij willen dat Iran zich terugtrekt uit Syrië... daar geen steun meer verleent. Yeah. En uh, hoe lang slaagt Libanon uh, nog in het conflict buiten de deur uh, te houden? Want uh, daar staat hier ja, Hezbollah is... ook al lang onder druk vanwege de hulp aan het Syrische regime. Dat is natuurlijk een hele moeilijke vraag. Hè? Want dat conflict dat is al lang niet meer buiten de deur. Alleen het opmerkelijke is dat het um, niet escaleert. Er blijven incidenten en de frequentie daarvan die kan toenemen. Hè? We hebben, kort geleden hebben we een grote uh, bomaanslag gehad... in een Hezbollah wijk in Beirut. Tijdje daarna een grote bomaanslag bij een uh, moskee... in uh, de noordelijke stad Tripoli en dan nu dit. Dus ja, het, het is er wel degelijk, maar het zijn geen groepen die vechtend de straat overgaan in het hele land. en um, dat, dat, dat is toch het rare op dit moment in Libanon... dat de politici er op dit moment geen belang bij lijken te hebben... om het te laten escaleren. En ook vandaag weer zie je dat bij die vorige incidenten ook gebeurde... dat men meteen... Uh, Pacificeert, dat men meteen op televisie verschijnt, op de eigen televisiekanalen voor de eigen groep en het geweld veroordeelt. En ja, dat is dan toch wel een, een belangrijk iets in een land wat zo verdeeld is. Dat die politici in elk geval de eigen groepen niet beginnen op te ruien. Ja. Ondertussen staan de rebellen, waaronder uh, aan Al-Qaeda verwante groepen, onder druk in. Syrië. Hè? President Assad ja. lijkt langzamerhand toch de overhand te krijgen. Denk je dat dit een soort nou, nee? weet je... Nou ja, nou ja de overhand. Ja. Oké, okay, nee, je hebt helemaal gelijk, maar als argeloze luisteraar denk je dan misschien dat, uh, uh, de, dat, dat die Syrië weer in handen uh, krijgt. Dat, dat is nee. verre van het geval. Er is op dit moment een, een strijd gaande in een gebied wat al voor het grootste deel in handen van de Syrische regering is. En dat is zeg maar van Damascus zo naar boven, naar Homs, naar Hama en dan naar het westen, naar de kust... waar heel veel uh, aanhang van de Syrische president zit. En dat, dat gebied dat proberen ze zeg maar, homogeen te maken. Nou, een uh, rebellenbolwerk ligt tegen de grens met Libanon aan. En dat ligt midden in dat gebied. Daar wordt op dit moment strijd geleverd. En bericht van vanavond is inderdaad dat een belangrijke plaats daar... die in bezit was van de oppositie... dat die weer heroverd is door de regering. Maar het zijn dus overwinningen binnen een gebied wat ze al bezitten. Ik bedoel, het noorden waar aan elkaar de achtige groepen heel machtig zijn... of het noordoosten waar de Koerden het voor het zeggen hebben... Ja, dat, dat is verre van in handen van de Syrische regering. Ja. En wat zijn de gevolgen voor de stabiliteit in, in de regio van deze aanslag... Weet je, um, dit is een incident wat uh, uh, inderdaad er niet voor zal zorgen. wat ik net zei, dat, dat Libanon uh, voor de rest vechtend over straat gaat. Maar het is wel een belangrijk hoor. Want een uh, doel van Iran. Ja, dat, dat geldt voor heel veel mensen die ik hier vandaag sprak. toch wel als een soort rode lijn. Die zorg die begint nu toch wel toe te nemen: dat uh, uh, Iran nu toch heel duidelijk het signaal gekregen heeft... van jullie kunnen niet straffeloos je bemoeien met het conflict in Syrië. Laten zich, zich niks aan gelegen liggen, dat, dat er zeiden, Maar dat signaal dat is er wel degelijk geweest. En ja, waar het ophoudt, niemand die het weet. Als ik voor Libanon kijk, de angst is nu dat er een soort vergelding gaat komen... en dat dat ook weer een vergelding oproept... en dat je een golf van aanslagen krijgt... die ze hier natuurlijk maar al te goed kennen. Begin van deze eeuw had je heel veel... Politieke moorden, de moord op de toenmalige politicus Rafiq Hariri... natuurlijk als, als meest prominente. Ja, Dat staat iedereen nog in het geheugen gegrift. Dat mensen bang waren om in bepaalde delen van Libanon te komen. Ja, dat was men juist een beetje aan het vergeten. En men is heel erg bang dat dat weer terug gaat komen. Ja. Ik begreep dat er naar aanleiding van die aanslag van vandaag... ook met de beschuldigende vinger is geweest naar Saudi-Arabië. Hoe zit dat ja. tot slot? Nou ja, je hoort allerlei complottheorieën uh, natuurlijk uh, de revue passeren. Dat Israël erachter zou zitten, dat Saoedi-Arabië erachter zou zitten. Dat zou er dan mee te maken hebben dat uh, Saoedi-Arabië een beetje aan de zijlijn en um, uh, met woede staat toe te kijken hoe uh, uh, Iran en Amerika weer bij elkaar lijken te komen of in elk geval weer met elkaar in gesprek zijn. Ja, en dat zouden ze dan op deze manier een signaal he hebben uh, willen geven. Ik vind dat de minder aannemelijke verklaringen. Ik denk dat het inderdaad te maken heeft met wat er op dit moment in Syrië gebeurt. Nou ja, dat hebben we vandaag gezien. Libanon en Iran trouwens die speelden vandaag, uh, ik wil het toch niet onvermeld laten, een vriendschappelijke wedstrijd tegen elkaar. Voetbal, Voetbal hebben we het dan over. <lacht> ja, kwalificatiewedstrijd voor uh, de Azië-Cup in 2015. Die wedstrijd die is doorgegaan zonder publiek, maar... Uh, men heeft toch besloten om het door te laten gaan. Ik weet niet of ze ze hebben laten winnen. Maar in elk geval Iran. De slachtoffers van vandaag. Die hebben met 4-1 gewonnen. Okay. Nou, dankjewel ook voor deze informatie. Heel interessant. Sander van Hoorn vanuit Beirut. I wait, don't move a muscle Maybe somehow a spark can strike It's been a long now, so sincere But the message is still a struggle Knives with which we juggle while we jump through fire so maybe i'll move on and make a mistake and see if my earthquakes this is the love i'm frightened of doesn't come with a leaflet that says how to keep it this is the love that can't be seen no detailed instructions or japanese symbols like you find on a washing machine But On a washing machine. This is a law. Katie Malua, The Love I'm Frightened Of veel horen we niet van hem, van minister Stef Blok. Terwijl zijn klus in het kabinet toch een van de meer opvallende was. Het weer in beweging brengen van de woningmarkt. Niet meer en ook niet minder. Zijn post werd speciaal daarvoor in het leven geroepen. Vandaag bespreekt de Tweede Kamer de eerste eigen begroting van minister Blok. De eerste rapportcijfer dus ook voor de minister. Dag Wilma Borgman in Den Haag. Goedenavond. Ja, en wat voor cijfer krijgt hij? Nou ja, hij gaat in ieder geval over. Laat ik het daar even oh, bij laten minstens, ze zes dus, ja. minstens een zes En dat is misschien wel opvallend als je naar de geschiedenis kijkt van deze minister, want uh, voordat hij minister werd... Uh, had Blok nog niet eerder te maken gehad met dat uh, beleidsterrein. Het was nou ook weer niet zo dat het ministerschap, zoals je het wel... bij anderen ziet, soms een um, logisch inhoudelijk mm -hmm. vervolg was... op wat hij daarvoor allemaal had gedaan. Nee, deze speciaal gecreëerde ministersfunctie werd toch vooral gezien... als een beloning voor zijn uh, jarenlange loyaliteit aan Mark Rutte. Want op Stef Blok kon Rutte altijd rekenen. Hij was een zeer loyaal fractievoorzitter in de gedoogcoalitie... met Geert Wilders... Hij hield de VVD behoorlijk in de tang in die tijd. en In de formatie van Rutte II was Blok er altijd bij. Dus ja, Rutte wilde van het kabinet een team maken. Een eenheid met mensen die hij kon vertrouwen. En vandaar dat hij koos voor onder meer Stef Blok. En die staat in de VVD vooral bekend om zijn cijferkennis. Mensen noemen hem een boekhouder. Dat hoor je vanavond ook weer in de Kamer terug. Uh -huh. En uh, hij wordt nog niet bepaald geroemd om zijn uh, fludeboesje, zou ik maar zeggen. En als je dat allemaal bij elkaar optelt, als je al die kritieken bij elkaar opveegt... dan is dit uh, positieve rapportcijfer toch wel opvallend. Ja, omdat hij dus als een uh, boekhouder een beetje te boek, te boek staat. Ja. Maar waar komt die goede beoordeling dan vandaan? Die ja. voldoende beoordeling dan? Ja, precies. Nou, Dan moeten we even terug naar een jaar geleden. Want uh, hij was de eerste van alle ministers van dit kabinet... die een akkoord sloot met de oppositie in januari van dit jaar. Uh, dat was natuurlijk ook nodig, want net als alle andere andere had Blok ook geen meerderheid in de Eerste Kamer. Hij had wel allerlei vergaande plannen. Hij wilde bijvoorbeeld uh, de woningcorporaties een miljardenheffing opleggen. Dat noemde hij de verhuurdersheffing. Hij wilde ook iets doen aan de hypotheekrente aftrek. Nou, dat was best bijzonder voor een VVD-minister. Uh -huh. Moest dus echt iets doen om die meerderheid te krijgen. Nou, dat ging niet helemaal soepel. Um, het leek soms wel alsof de oppositiepartijen de vragende partij waren in plaats van uh, dat Blok iets nodig had. Nou ja, uiteindelijk kwam er dan toch dat woonakkoord. En uh, toen vond iedereen dat een heel wonderlijke coalitie, PvdA VVD... achter één tafel met D66 en de twee christelijke partijen... ChristenUnie en SGP. Maar inmiddels, Mieke, nou ja, we zijn mm -hmm. een heleboel akkoorden verder... en uh, inmiddels vinden we het allemaal doodnormaal dat SGP en ChristenUnie samen met deze en dit kabinet overeind houden. En dus blijkt Blok nu een jaar later een trendsetter te zijn geweest. Oh. En sterker nog, hij heeft het pad geëffend. Want bij de PvdA zeggen ze bijvoorbeeld... na het woonakkoord, nadat die eerste horde was genomen... was het voor de oppositiepartijen veel gemakkelijker geworden... om ook een volgende keer dat kabinet te steunen. Ja, En uh, dat in de beweging brengen van die woningmarkt... vinden ze dat dat lukt? Toch nog niet zo heel erg. Nou ja, in de bouw gaat het niet goed inderdaad... Uh, uh, er vallen nog steeds uh, uh, veel mensen buiten de boot. Er zijn nog steeds veel werklozen daar. Het scheef wonen in de huursector is nog niet echt opgelost. Daar moet nog veel gebeuren, zeggen de uh, partijen in de Tweede Kamer... die dat woonakkoord uh, steunen. Maar er zijn al wel stappen gezet. Ik had het net al over die verhuurdersheffing die in aantocht is. Daar moet Blok maar liefst 1,7 miljard euro mee binnenharken. De huren zijn verhoogd. En zeker de maatregelen op de koopmarkt, daar wordt naar gewezen. Want die hebben wel degelijk heel voorzichtig... Kleine lichtpuntjes, maar toch, die hebben wel degelijk effect gehad, uh, wordt geclaimd. Luister maar eens, Mieke, naar wat um, twee partijen zeggen die dat woonakkoord hebben gesteund. Jacques Monars van coalitiepartner PvdA en Alleriez-Carola Schouten van de ChristenUnie. Ja, het is een, uh, een rechtlijnige man, maar hij, is wel, uh, ja, hij gaat recht op zijn doel af. En hij heeft tot nu toe ook wel de, de dingen die hij zou moeten realiseren... heeft hij een hele eind al wel op streek. Wij zijn wel bezig met de, met de grootste hervorming in de woningmarkt sinds, sinds decennia. En, uh, en we hebben vaak toen ook gezegd, wacht maar af, wacht maar af. Wat je nu ziet is dat bijvoorbeeld op de koopmarkt... hebben we nu echt historische veranderingen doorgevoerd. De hypotheekrenteaftrek was een van de grote politieke taboes. Die is nu echt weg, uh, ook met vol overtuiging volgens mij van de VVD. Soms moeten we hem een klein beetje een duwtje geven... om het dan wel in de richting te krijgen dat hij wat breder draagvlak heeft in beide kamers. Uh, dat is uh, uiteindelijk ook wel gelukt, bijvoorbeeld rondom het woonakkoord. Uh, waarin we een aantal kabinetsmaatregelen die heel zwaar waren voor de huurders... Uh, echt wel hebben wezen te verzachten. Nou, dat is dan niet gelijk het, het eerste waar de minister dan zelf mee komt. Maar als hij dan merkt dat de Kamer daar uh, met wat druk... toch echt wel uh, wil dat dat gebeurt, dan uh, gaat hij ook al overstag. Het gaat erom dat, dat is niks zo belangrijk in de woningmarkt... dat er weer vertrouwen is. Wil je een huis kopen, moet je vertrouwen hebben... ook over je baan, over je, over je eigen toekomst. Maar ook over dat die regels niet nog een keer gaan veranderen... als je dat huis net gekocht hebt. Nou, uh, dus we willen echt eer weer toekomst. Er zijn ook zat andere factoren. Maar die rust die nodig was, politiek geeft duidelijk die hebben wij hier wel bij elkaar geboden. Aan het eind van de dag wat je hier dat op, op je prestaties. En ik denk wat voor blokgeld, maar wat ook voor de woordvoerders geldt... Uh, van uh, bij hebben gedragen aan een historische hervorming van de woningmarkt... waaronder andere... Het aanpakken van de hypotheekrenteaftrek, eh, dat dat uiteindelijk op, op ons konto komt te staan. Dus ook op van de minister, daar gaat het om. En niet of je eh, leuk bij feestjes verschijnt. Jacques Monas van de Partij van de Arbeid, die noemt het een historisch ingrijp in de ja. woningmarkt. Ja, of dat zo is, dat moet natuurlijk altijd achteraf blijken. Maar um, de partijen die dat woonakkoord hebben gesteund, die vinden inderdaad dat het beleid ervoor zorgt dat er duidelijkheid is gekomen. We weten nu waar we aan toe zijn met de hypotheekrenteaftrek. En op die manier, uh, zegt Monas althans, krijgen mensen weer vertrouwen in de huizenmarkt. Ja. Ja, maar er hebben die partijen die niet mee hebben gedaan toen aan het woonakkoord nu spijt ja, ze zeggen van niet natuurlijk. Bij de SP bijvoorbeeld vinden ze dat het helemaal niet goed gaat. De verhuurde sector wordt door die heffing de nek omgedraaid, zeggen ze daar. Voor starters is het schier onmogelijk om nog een huis te bemachtigen. En bij de SP wijzen ze ook op de werkloosheid in de bouwsector. Dus nee, daar zeker geen spijt. En dat geldt ook voor het CDA, die andere grote oppositiepartij. Want volgens het Kamerlid Raymond Knops van het CDA... heeft Blok in het begin van zijn ministerschap al fouten gemaakt. Nou, ik denk dat deze minister een heel moeilijk begin heeft gehad waarbij hij ondanks zijn politieke ervaring ja, toch een aantal uh, inschattingsfouten heeft gemaakt over ja, hoe je meerderheden krijgt in dit parlement. Uh, hij is met allerlei maatregelen gekomen. Het lijkt een beetje alsof deze minister zeg maar, van de ene maatregel naar de andere loopt en dan elke groep van dit is de oplossing voor de woningmarkt. Bij de PvdA zeggen ze, deze minister heeft wel een historische stap gezet in de woningmarkt. Namelijk voor het eerst in al die jaren is er duidelijkheid over de hypotheekrenteaftrek. Is er rust en zie, het gaat weer beter met de woningmarkt. Um, klopt dat? Is er historisch ingegrepen in de woningmarkt? Ja, er is zeker uh, historisch ingegrepen door deze minister. Uh, laten we zeggen, de inkt van het verkiezingsprogramma van de VVD was nog niet droog. Of uh, laten we zeggen, er, werd, er werd ingegrepen, dat zal de PvdA deugd doen. Of het beter gaat met de woningmarkt, dat is maar de vraag. De eerste lichtpuntjes zijn er maar één zwaluw maakt nog geen zomer. En uh, ik wil best heel positief daar tegenaan kijken. Maar laten we over een paar maanden nog eens even kijken hoe het ervoor staat. Want er zijn heel veel bedrijven die op dit moment gewoon geen zwarte cijfers draaien. Die verlies maken en die elke dag opnieuw proberen het hoofd boven water te houden. En ja, dat kan deze minister niet ontkennen. En daar, ja, daar vind ik toch dat hij wat meer ondernemer zou mogen zijn en minder boekhouder. Ja, een beetje meer ja. ondernemer en wat minder alleen op het geld letten. Dan zegt ze bij de CDA, ja. daar was die term weer, hè, de boekhouder. Um, nou ja, Mieke, ja. je zei uh, aan het begin, je ziet hem niet zoveel. Nou, misschien... Moet je daar dan ook weer andere capaciteiten voor hebben. Oké, okay, dankjewel. Wil maar spann <middels>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 Friends. Sleep was dit van Allen Stone, een soulzanger uit Washington. Ja, vanavond is dan echt duidelijk geworden... wie wel en wie niet naar Brazilië mag. Naar het WK-voetbal komende zomer... de bokken zijn van de schapen gescheiden. En een van de afvallers is Roemenië. Goedenavond, Geerwin Lammers. Goedenavond, Pieter. U pique. woont daar al uh, tien jaar? Ja, uh, ja. ja, en, ja bijna twaalf. En is het land in diepe rouw gedompeld? zo moet ik me dat voorstellen? Ja, kijk, heel veel Nederlanders denken dat Roemenië een Oost-Europees land is en erg onderkoeld. Een beetje, beetje Russisch of Oekraïns, zullen we maar zeggen, maar daarover misschien later, denk ik. Maar het is een, het is een heel erg Latijns land, een beetje dus Italiaans, Spaans, hè. de taal is ook heel Latijns. Dus het is een land van of hele ernstige euforie, en dan barst het los... Of, ja, dat is de andere kant, zoals vanavond, uh, diepe, diepe, diepe rouw en teleurstelling, ja. Want uh, de Oekraïnes, die, de Roemenen had, dachten echt dat het WK haalbaar was. Nou kijk, het is een land van, waar hoop en geloven in het dagelijks leven natuurlijk ontzettende grote rol spelen. Het is, het is niet alleen een heel erg religieus land, maar het is een land wat natuurlijk ja, 20, 30 jaar geleden nog, nog ja, in de diepe problemen zat. Dus men, men houdt zich aan de kleinste strohalm vast ook in het dagelijkse leven. Dus het was een moeilijke opgave en de, er moesten heel veel doelpunten gemaakt worden. Maar men blijft dan toch tot het laatste moment echt achter de Romeinse helft staan dat wel. Ja, gelukkig maar. En hoe gaan jullie dit te boven komen? Nou, we hebben inmiddels uh, een, uh, Er wordt hier uh, een biertje gedronken, een <tie> Nederlands biertje. Nou, dus uh, <tie> <tie> dat, daar komen ze, daar wel overheen. Kijk, het is, al, het is al, 15 jaar geen WK voor Roemenië, ja. dus het is niet heel, heel erg diepe nee, Maar ze gaan wel kijken, hè, toch? Ja, maar, <tie> ja, ja, ja, maar nee, denk niet, denk niet dat ze voor Nederland zijn, hoor. <tie> Oké, okay, goed. Hé, hey, dankjewel. Uh, hoe okay. wordt er in Zweden gekeken naar de. Hoe werd er gekeken naar de wedstrijd van vanavond? Uh, goedenavond, Marcel Burger. Het was een rare wedstrijd, hè, tegen Portugal? Ja, het was een zeer rare wedstrijd. Ja, de Zweden zijn vooral erg teleurgesteld. Hè. Uh, verdriet overheerst, uh, teleurstelling overheerst. En dus, uh, ja, uh, de twee doelpunten van en uh, Ibrahimovic waren niet genoeg. Uh, het was eigenlijk een wedstrijd tussen Slatan en, uh, en Ronaldo. Daar kun je het eigenlijk uh, wel zo kort mee samenvatten. Ja. En uh, er is ook, dus ook gelijk kritiek op Slatan dat hij niet genoeg heeft kunnen doen voor uh, het Zweedse team. Tja. Uh, is, is Zweden, want we hoorden net Roemenië voetbal gek, maar is Zweden ook? Ja, kijk, Zweden is best wel patriotisch. Ja, dus, uh, Zweden staat achter haar eigen team. Ja. Zweden wil graag door, gaat graag door... maar ja, de Zweedse mannen zijn al jaren eigenlijk niet echt uh, de sterkste... En tegenstelling tot de Zweedse vrouwen elftal. Oh. En het is een hele lange weg die nog af moet worden Rusland in 2018. En het is een lange weg die waarschijnlijk zal zijn zonder Slaat en nog zonder vijf andere ja, sterkspelers die nu nog in het team zitten. Ja. Want die zijn dan te oud. Ja. Maar goed, misschien is dat dan wel goed dat er wat vers bloed in komt, hè? Ja, maar er is niet echt een jonge aanwas. Dat duurt nog jaren en jaren voordat er echt een goed nieuw team uh, staat. Ja. Maar het is waarschijnlijk niet op tijd klaar voor 2018. Nee, ach Jeetje, zeg, je kijkt al helemaal vooruit. Maar is er, is er nu echt. Kijk, ik bedoel, ieder land wil natuurlijk graag naar het WK. Weet je, maar dan denk ik, is, zijn de Zweden nu echt droevig? Of zeg je nou, ach, die gaan gewoon morgen weer vrolijk door en uh, die denken, nou ja, we hadden toch niet echt op gerekend? Nou ja, voetbal is samen uh, met ijshockey toch wel echt belangrijk in Zweden. Dus uh, de mensen zullen er toch wat teleurgesteld uh, ja. bij uh, kijken. Uh, de coach wil geloof ik wel doorgaan. Die, die zegt van, nou ik kan me wel voorstellen dat ik het uh, team blijf leiden. Maar er zijn zeker drie, vier uh, sperspelers die zeggen van, ja, maar voor mij hoeft het eigenlijk niet zo erg meer om, uh, om door te gaan. Ja. Als je kijkt naar de media in Zweden, die zijn wel, uh, ja, wel teleurgesteld, ook, maar ook wel... Ja, uh, felicitaties frustratie die ze willen geven aan Portugal... want ze hebben toch een goede wedstrijd neergezet. Zo is het. Goed, dankjewel. Uh, Edwin Zanen, hoe groot is de deceptie in IJsland? Want jullie hebben verloren tegen Kroatië, toch? Ja, die is groot. Ook al groot. Half, ja. God, half Europa ja. weent, ja. Half Europa weent, half ja. Noord-Europa weent. Jazeker, Zweden en IJsland. Maar ja, luister, ik vind het een geweldig land, hoor, IJsland. Maar hadden jullie nou echt enige hoop op een WK-ticket of... In IJsland, in IJsland geloof ik in dromen. Oké, okay, ook al dromen. <laughs> ja, <laughs> nee, ik denk uh, dat het heel goed team wat gespeeld nou, Kroatiërs gewoon. Kroatiërs uh, ja. waren gewoon sterker vanavond. Ja, ik wist helemaal niet dat IJsland zo fanatiek voetbalt. Ja, ja, ja, er wordt hier heel veel gevoetbald. En uh, voetbal is gewoon heel populair. Ondanks dat handbal is de nationale sport. Ja. Maar voetbal wordt heel veel gekeken, wordt heel veel gespeeld. Er uh, zijn heel veel ploegen. En je ziet het ook in een Nederlandse competitie met de Nederlanders... met de IJslanders die daar uh, actief zijn. En ja, want je kan je ook denken, IJsland is natuurlijk toch een, een klein land... dus je kan misschien ook niet verwachten dat, dat daar zoveel goede voetballers zitten... dat je dan een goed elftal krijgt die, die de wereldtop aan kan. Nou, de meeste spelers die in het nationale team spelen... die spelen allemaal in Duitsland. oké. Okay. En de laatste die nog in IJsland speelde, de keeper... die heeft vanavond volgens mij zo goed gepresteerd... dat die uh, volgend jaar ook weer gezeerde. <laughs> Oh, nou, dus de, dan dat is uh, de, een pluspuntje. Nou, ja, of, of niet, toch? Nou ja, voor zijn carrière is een pluspuntje natuurlijk. Ja, dat wel. Oké, okay, nou jullie komen er toch wel weer boven. het is donker nu, hè, in IJsland. Ja, uh, ja. IJsland zijn een tegenslagen gewend Die kunnen er heel goed mee omgaan. Ja, precies. Het is al zo donker en dan ook nog niet naar het WK. Oei, oei, oei. Nou goed, dankjewel. Ik ga naar uh, Oekraïne. Daar woont uh, Stef Heining. Dag Stef. Ja, goedenavond. Ja, het ging zo goed tegen Frankrijk aanvankelijk, toch? Vanavond. Ja, of niet? De nou, vorige keer. Nou de vorige keer. De vorige, vorige keer dan, ja. Vrijdag ging het uh, eigenlijk fantastisch. Vrijdag ja. uh, is de stad hier, Kiev... en ongetwijfeld alle andere steden in Kiev of in Oekraïne... zijn uh, tot twee keer toe ontploft... Ja. van vreugde en blijdschap... Ja. door een uh, eklatante 207 uh, op uh, Frankrijk. Maar vanavond was het, uh, vanaf het uh, begin... Uh, Stress en het liep niet helemaal lekker af. Waar heb je gekeken? Ik heb hier gekeken in een uh, ontzettend aardig etablissement. <laughs> en uh, met een, met een uh, heel erg leuk gemengd gezelschap. Oh, vertel eens. Uh, waar veel Oekraïners bij waren. Maar ik zat uh, ook aan tafel met een uh, Georgië en met aan mijn linkerzijde een uh, Pol. En ik was uitgenodigd door een uh, Oekraïnse vriend van mij. En, en... en ja, en de receptie is natuurlijk ook hier voelbaar aan alle kanten. Met name omdat um, het tweede doelpunt van uh, Frankrijk... Uh, toch, ja, ik weet niet hoe de Nederlandse voetbalcandidatoren daarop hebben gereageerd... maar hier in ieder geval op het nieuws en ook in deze uh, uh, kroeg is het... Uh, toch uh, twijfel allemaal. Want dat, uh, dat toch wel heel duidelijk een buitenspel uh, doelpunt, uh, wordt genoemd. En ja, nee, dat, is natuurlijk, dat doet extra pijn. Ik begrijp het. Nou, ik hoop dat... Uh, neem gewoon een drankje. Hè? Ja, dat doen ik hier wel. Oké, okay, goed. Oké, dank je wel. Goed, ja. okay, en uh, nou, ik, ik, ik, ik bied een beetje troost aan, maar dat zal wel niet helpen. Dank je wel, Stef Ja, ja Oké, okay, goed. Dan dat dan was dan dus dan het dan vo voetbal... Uh, ja, even een heel ander onderwerp. De dappere dokter. Ad Baks is vanavond uitgeroepen tot dappere dokter. En dat is een, uh, een zeer uh, eerbiedwaardige titel. Gefeliciteerd, meneer Baks. Ja, dankjewel. Ja, u bent cardioloog. Zeker. Wat maakt u een, tot een dappere dokter? Um, ik denk dat je het eigenlijk aan mijn buurman moet vragen. Want oh. die heeft... Die zat in de club die mij zo heeft benoemd. Dat is de Bart Meijman, hè? De Bart huisarts Weimel. zelf en voorzitter van de huisartsenkring in, in Amsterdam. En een van de initiatiefnemers. Nou ja. meneer Meijman, zegt u het mij dan. Ja, nou de, het initiatief dat gaat zeg maar over optimale zorg in plaats van maximale zorg. Dus zorg waarbij uh, de persoon van de patiënt belangrijker is dan een ziekte. En uh, wat... Uh, Ad Baks gedaan heeft als cardioloog in het ziekenhuis. Hij is samen met een huisarts, uh, de twee huisartsen uit de buurt in Noord... gaan kijken van, goh, welke patiënten lopen nou bij mij? Maar zouden eigenlijk ook heel goed door de huisarts gecontroleerd kunnen worden? En uh, dat, dat, dat heeft hij, zeg maar... Eigen initiatief gedaan. En toen kwamen ze erop dat 30% van de patiënten eigenlijk ook door de huisarts gecontroleerd zouden kunnen worden. Dat is voor de patiënten uiteindelijk prettiger, want het is dichterbij. En het goede daarvan is dat hij dus eigenlijk in zijn eigen vlees snijdt. Want het is ja. natuurlijk ook zijn, zijn broodwinning. Maar ja. hij doet dat vanuit, de, vanuit het idee van, nou ja, uiteindelijk zal daar ook wel ander werk komen, maar het is ook beter voor de zorg om dit te doen. Ja, en goedkoper. En, en, en goedkoper, ja, precies. goed. Een dappere dokter dus. Ja. Uh, ja, meneer Baks, Nou, heb ik u nog niet gehoord. Vertelt u dan maar even wie die andere genomineerden waren. Ja, dat zijn een aantal projecten geweest in, in de regio. Dat gaat onder andere over uh, het bepalen van het PSA bij patiënten. Er zijn ja. mannen die graag hun PSA elk jaar willen weten. Prostaatkanker nou, heeft dat mee te maken. Precies. Ja. Nou, dat is niet altijd evenzinnig. Er is uh, gekeken naar of, of je dat beter al dat niet kunt positioneren bij de patiënt. Andere andere project is geweest over osteoporose. Mensen die wat breken, die hebben vaak botontkalking. En de vraag is uh, hoe zorg dat dat uh, voorkomen wordt in de toekomst. Ja. Dus er zijn er vier projecten in totaal geweest. Ja. En, uh, en u zou... heeft gewonnen, maar dat is eigenlijk een beetje een rare wedstrijd natuurlijk. Hè? Ja, was geen, uh, het was geen voetbal. Nee. nee. nee. Dus, uh, ik ga ook niet naar Brazilië. Ja. Maar waar het, uh, het, het, het, het idee van het project is... Uh, Ontschot uh, Hef op de verschillen tussen de huisarts en de specialist in het ziekenhuis. En kijk met elkaar waar die patiënt het beste terechtkomt. Ja. Een patiënt met hart- en vaatziekte is een chronische patiënt. Die moet echt regelmatig gecontroleerd worden. Er zijn heel veel patiënten die niet eens meer gecontroleerd worden. Dus dat is de andere kant. Dus net als suikerziekte. Patiënten die hart- en vaatziekten hebben... die moeten gewoon één keer per jaar bij de huisarts komen... om zich te laten controleren. Ja. Zodat je ook op tijd kunt zien dat er iets niet goed is. En dan moeten ze naar de specialist. Ja, dus het is twee richtingen op. Niet ja. alleen vanuit het ziekenhuis naar de huisarts... maar ook vanuit de huisarts eerder op tijd terug naar het ziekenhuis. Ja, en meneer Meijman, dat, dat dappere zit hem dat dan in. Dat zo'n arts dat gewoon durft te zeggen tegen een patiënt. Want een patiënt die denkt misschien... oeps, ik, ik krijg niet de maximale zorg. Ja, precies. Het is, um, uh, het is makkelijk om te zeggen... nou, ik zie u volgend jaar weer terug. Ja. Dan iemand gaan uitleggen... waarom je vindt he, dat hij uh, terug kan naar de huisarts. En is dat ook zo dat... Uh, uh, meneer Baks, dat u merkt dat patiënten zegt... ja, we willen tot het uiterste. We verwachten dat ook van u. We laten ons niet terugsturen naar de huisarts bij wijze van spreken. Ja, als je uitlegt dat wat je doet in het ziekenhuis... dat dat niet anders is dan een huisarts doet... bloeddruk meten, uh, cholesterol prikken... Uh, luisteren naar het hart en eventueel een hartfilmpje maken, dat kan de huisarts ook. En als je vertelt dat je een hele goede afspraak met de huisarts hebt, dat je elkaar ook kent, want dat is heel belangrijk. Je moet elkaar kennen, echt fysiek, uh, lichamelijk, uh, weten wie wie is. Mm -hmm. Dan kun je ook zeggen tegen de patiënt, u bent al bij de huisarts, maar als er iets is, geen probleem, u bent zo weer terug als het nodig is. En snappen uh, patiënten dat over het algemeen en accepteren ze dat ook makkelijk? Dat is een traject en dat ja. is lastig. En uh, dat betekent veel investeren in het vertrouwen, zowel door de cardioloog als door de huisarts in de patiënt... Uh, probeer dat vertrouwen allebei de kanten te houden. Ja, en heeft u dat uh, moeten leren, meneer Baks? Of hebt u eigenlijk altijd zo gewerkt? Mm, het, het leert. Leren is leren. Uh, dat, dat is stap voor stap. Uh, het is niet zo dat het nu op de grote schaal gebeurt. Want als het echt op grote schaal gebeurt... dan betekent dat een enorme verschuiving van de zorg. En daar moeten nog wel wat maatregelen gebeuren voordat dat kan... Uh, maar aldoende leer je langzamerhand... dat je ook prima bij bepaalde huisartsen terug kunt. Ja, en meneer, met mijn man, ik, ik kan me toch ook niet helemaal aan de indruk onttrekken dat uh, de dappere dokter ook dapper is, omdat hij kosten bespaart. Ja, nou kijk, het idee van ons van optimale dappere dokters... is in feite dat uh, artsen hun verantwoording moeten nemen hè, in de zorg... en ook in de kosten die gemaakt worden in de zorg. Maar wij zijn ervan overtuigd dat als je vooral op kwaliteit gaat dat dan, hoe vreemd het ook klinkt, je vaak toch ook gaat bezuinigen. Omdat er veel handelingen zijn in feite overbehandeling. Er wordt te veel gedaan, er wordt heel veel gedubbeld. Uh, met, met heel veel dingen zoals bijvoorbeeld uh, dat voorbeeld met die prostaatkanker... zijn patiënten zeker niet beter af. Maar er worden wel heel veel kosten gegenereerd. Dus ja, uiteindelijk zijn dit soort dingen uh, ook, ook beter voor de kosten in de zorg. Ja, maar is bezuinigen ook een doel? Nee, aan zich is dat geen doel. Maar het, uh, het, het mooie is dat je, je wil gewoon graag goede zorg leveren. En wat we niet willen is, uh, zeg maar als een soort productiejagers... Hè, wat nu heel erg aan het, uh, aan het ontstaan is in de zorg... dat er gewoon enorme productie gedraaid moet worden... van willen ziekenhuizen overeind blijven. Daar moeten we een beetje van wegblijven. Dus je moet gewoon echt goed gaan kijken... wat is zinvol, wat wel gedaan moet worden... en wat zijn dingen wat je moet nalaten. En dat is een proces waar we nu in Nederland, denk ik, uh, middenin zitten. Ja. Maar waar nog veel gedaan moet worden. Nou ja, er wordt natuurlijk ook al langer over gesproken. Ook over bijvoorbeeld het overbehandelen... of te lang doorbehandelen van mensen die heel erg ziek zijn en die dan als resultaat vaak een levenseinde krijgen... dat helemaal niet veel beter is. Exact. Ook al is het dan misschien soms een klein beetje langer. Exact, ja. Nee, dat is, dat, is, dat is ook heel belangrijk. En het is ook goed dat daar dus uh, ook uh, maatschappelijk uh, discussie over is. Hè? Publiek debat, want het is niet alleen voor artsen. Hè? Maar, de, de, de, zeg maar in de bevolking is het ook goed dat dat besef moet leven. Dat het vooral met kwaliteit te maken heeft. Hè? En, dus wij willen ook niet echt zeggen van wij doen dit voor de kosten. Want dat is niet echt de, de drijfveer. Het is meer dat je gewoon ziet dat veel mensen eigenlijk zieker worden. Doordat er te veel met hun gedaan wordt. Ja, maar je loopt natuurlijk de kans dat mensen. Ze denken, oh nou... Ik ben zeker te duur, dus ik, ik krijg een minder goede behandeling. Dat moet je dus voortdurend uitleggen dan. Nee, exact. En, en, en, en dat maakt ook dus dat, je, uh, dat het je dus meer tijd kost om het iemand uit te leggen... dan door gewoon een handeling te doen. He, dat, dat is makkelijk om te zeggen, van, nou we maken nog een, uh, een scan of we starten nog een chemokuur. Dan iemand uit te leggen waarom dat niet zinvol is. Ja, en uh, daar is die dappere doktersprijs natuurlijk ook een beetje voor bedoeld. Om, om hier wat meer aandacht voor te Krijgen neem ik aan. Ja, ja, ja. ja. en en, en, en de, meneer Baks heeft het dus heel, heel goed gedaan. En ook die anderen die genomine, genomineerd waren. En is dit in de rest van het land ook al doorgedrongen? Wordt het breed gedragen? Dit, dit, dit, dit uh, Nou, dit, kijk, de, de, de, de gedachte nu van uh, optimale zorg, dappere dokters. Er zijn ook wat artikelen verschenen, ook in medische bladen. En we merken wel dat in andere steden men ook denkt van... hé, hey, dit is eigenlijk wel een heel goed initiatief. Want, uh, en, en, en wij willen daar eigenlijk ook wel bij aansluiten. Dus ik kan me voorstellen dat in het, dat in het komend jaar... Dit meer gaat, uh, gaat ontstaan. Ja. Nou, hartelijk dank uh, jullie beiden voor, uh, voor jullie bijdrage. En uh, ik zou zeggen, nou, neem een lekker drankje op de prijs, meneer Baks. Ja, dankjewel. Ja, okay. Ik zal het zeker doen. Dankjewel. En mijn Meijman ja, ook bedankt. Dank ja, hoor. Dag. Dag. Vast was wel I Wish van Stevie Wonder. Instrumentale versie was dit van Stokkelo Rosenberg. Het is vijf voor twaalf. Ja, er is al veel aandacht voor geweest natuurlijk. Vijftig jaar geleden moord op John F. Kennedy in Dallas. Maar Kennedy was niet de enige Amerikaanse president... die om het leven werd gebracht. Er zijn er nog drie. Wie waren het? Door wie werden ze vermoord? En waarom? Goedenavond, Maarten Koolsloot. Goedenavond. welkom bij mij in de studio, schrijven van het boek Zo word je president. Ja, gisteren is Abraham Lincoln uh, aan de beurt geweest. Vermoord in 1865. Hoe is next? We gaan naar 1881, naar James Garfield, ja. de twintigste president van Amerika. Ja, god, die zijn we een beetje vergeten, he, die Garfield. Wie was de dader? Laten we daar eens mee beginnen. Uh, Charles Guiteau. Oh, wat is dat voor type? Nou, dat was een man die eigenlijk in heel veel dingen mislukt was. Uh, advocaat wilde hij worden, werd hij niet... Uh, ja, hij, hij lukte gewoon met een heleboel zaken niet. Hij wilde uh, een boek schrijven, een theologisch boek. Dat schreef hij eigenlijk voor een grote van een ander over. Uh, vervolgens, dit was de tijd waarin het uh, uitdelen van politieke baantjes... aan mensen die jou steunde vrij, uh, vrij normaal was. Eigenlijk uh, ja, wel uh, overdadig aanwezig was in het politieke systeem. En meneer Guito, die wilde ook een, een baantje hebben. Dus die, die lobbyde erg om consul in Parijs te worden. Ja, wat was een, de, de Franse afkomst, als ik die naam zo zie? Charlie Guito? Uh, ja, ik weet niet exact nee. of, of hij daar geboren was. Nee, dus nee, maar nee. goed, de naam okay. klinkt in elk geval ja. Frans. Ja. En uh, hij wilde graag uh, daar uh, consul worden. Ja. En daar uh, was hij niet geschikt voor, dat weet je niet. Dus hij ging letterlijk naar het Witte Huis uh, in de wachtkamer... Uh, proberen de mensen te spreken krijgen die hij te spreken moest krijgen. Hij oh. uh, heeft heel erg gezeurd bij de uh, minister van Buitenlandse Zaken... Maar, uh, maar kreeg het niet en was oh. toen zo vreselijk gefrustreerd dat hij... Uh, dat hij hiertoe overging. En wat is hiertoe? Wat deed hij er met de pistool? Ja, met de pistool. Dus opnieuw uh, de, de moord van gisteren op Lincoln... was ook uh, van achteren uh, meerdere schoten. Het waren in dit geval uh, twee van meneer Guito. Uh, dus hij wil uh, ja, de president vermoorden. Gaat naar het uh, treinstation op een dag dat hij weet dat uh, Garfield reist. Maar hij ziet daar ook de zieke vrouw van Garfield... Uh, en uh, trekt zich dan terug. Uh, ja, vindt dat op een of andere reden kennelijk toch te moeilijk... of wil niet dat zij het ziet. Iets in die Echt? richting. Uh, en dan uh, even later... Enige tijd later, 2 juli 1881, opnieuw moet de president reizen. In deze tijd nog geen secret service op de daken, geen limousines of, of part mm -hmm. be bewaker per paard. Uh, dus ja, de president loopt daar met, uh, met twee zoons. Uh, wat andere mensen en, uh, en Garfield die kan uh, ja, naar hem toe lopen en hem in de rug schieten. Uh, maar hij overlijdt niet direct aan die, uh, aan die verwondingen. Dat, dat gaan we zo meteen nog even vertellen. Eerst een Johnny Cash. Die heeft een nummer over Garfield geschreven. Gaan we even een stukje van horen. Prachtig nummer. So we went on up there in that big white house... and there was a soldier boy standing around si outside... and I sidled up to him and I said to that soldier boy... I said, who was it that did it? Who was it that shot the president? And he said, that it was Charlie Getold that shot Mr. Garfield... and I said... Charlie Gitto, done shot down a good man, good man. Charlie Gitto, done shot down a good man, low. Charlie Gitto, done shot down a good man, good man. Ja, en ik zingt ook I heard the president was still alive. Je zei het net al even, hij was niet meteen dood. Nee, deze, dus, uh, ja, Garfield is uh, 200 dagen president geweest, van die 80 een, een, een kogel in zijn lijf heeft uh, gehad. Uh, twee uh, schoten werden er afgevuurd. Eentje raakt zijn schouder. Uh, blijft niet in zijn lijf zitten. Die andere wel. En de artsen die kunnen eigenlijk niet zo goed uh, vinden waar dat ding nou precies zit. En die gaan ook zoeken. Mm. Nou ja, helaas gewoon met hun handen. Uh, maar niet even goed gesteriliseerd of, of, of uh, schoongemaakt of hygiënisch. Of hoe je het ook uh, wil noemen. Ja. Dus dat, uh, dat verergert het proces. En uh, Garfield heeft toch uh, ja, een aantal bijzonder ellendige dagen gehad. En ze uiteindelijk ook... Uh, ja, denk ik, pijnlijk als hij aan zijn eindigen Hoe kan. lang heeft hij nog geleefd? Uh, er zijn inderdaad 80 dagen geweest Jeetje. bij elkaar. En toen uiteindelijk aan de longontsteking overleden begrepen. Ja, dat was de druppel, maar er waren allerlei zweren, ontstekingen. Ja, je kunt je een beetje voorstellen... als je met je handen in iemand uh, zit te vroeten. Eh. Misschien moeten de luisteraars dus maar niet meer mee vermoeien. Eh. En in Washington was in de zomer, daar is het bloed heet. Eh. Dus uh, dat helpt ook allemaal niet. Oké, okay, goed. Nou, dank je wel voor dit gruwelijke verhaal. Morgen ben je er nog een keer, dan gaan we naar 1901.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 Kunnen we nog meer vertellen? Veel meer. Daarom ben ik ProVPRO. Ik ben pro ProVPRO. Pro ik ben ProVPRO. Omdat we bij de VPRO de programma's meer tijd voor nuance hebben. Wordt ook lid. 12,50p. Waar denkt u aan bij de Peugeot 508 Hybrid 4 met 200pk? <middels> Wij dachten meer aan. Door de lage uitstoot is de 508 dit jaar nog leverbaar met 14% bijtelling. Bovendien is de 508 Hybrid 4 extra aantrekkelijk.